Oké, okay, we kunnen beginnen. Band loopt! <laughs> Band loopt! Oh god, wat? Vloek niet zo, Knaar. <laughs> ja, ik dacht dat jullie even bang waren. <laughs> dat ik wil niks niet dombo dom genoemd worden. <laughs> ik wil geen dombo genoemd worden. We zijn. geen enkel tegen ferry zeggen. Nee, ja, maar. geen enkel tegen ferry zeggen. Dat ben ik. hè. Gaan we weer gewoon doen. Nou goed, zullen we dan maar? <laughs> Dia, Ceci van Zwieten. Verdi, Mark Roelers. Els Vijver hoorde als Kati en Nettie Smit als Monika. Bert Handrikman speelde Joris. Ik ken die jongen, die, Do die Joris. <laughs> Waarom interrumpeerde jij? Joris, Bert Handrikman. Gaan we door, wel. Eh, uh, Minister, is zou nog één keer open mogen? <laughs> ja, dat kan niet anders, hè. <truimert> Oké, okay, we kunnen beginnen. Band loopt. <laughs> Band loopt. Oh God, wat! niet zo naar. Ik dacht dat jullie even bang waren. Dat ik je wil niks niet dombo genoemd worden. <laughs> worden. <laughs> ik wil geen dombo genoemd worden, dus zijn. Geen eikel tegen Freddy zeggen. Nee, ja maar. Geen eikel tegen Freddy zeggen. Nee. Dat ben ik. hè. Gaan we weer gewoon doen? Nou goed, zullen we dan maar. <laughs> Bert Halmerkman speelde Joris. Ik ken die jongen, die, Do die Joris Doers. <laughs> Waarom interrumpeerde jij? Joris Bert Haanrikman. Ga door, knippen dan. Rolf. Knipje. Waar hebben we de filie liggen? Dames en heren, en hier is uw regisseur voor vanavond, Hou! allemaal. <lacht> Hey, Daffy. Daffy. Hey, Anneke. Dag Joop. Hoi. Hey Hey, Duffy. Duffy. Dag hey. hey, Anneke. Dag Hoi. Hoi. Dank. Hey. Hallo. Dag. Hoi. Hoi. Hoi. Dank. NIGHT Hoi. Hoi. de deur Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. moet. De deur. Lul. Oh, dit is de deur. De bent toch ook een ontwerper. De receptionist is er niet. Hij ging, die mag ik kan nog een leven te lullen. Wie staat nog een leven te lullen dacht ik. Dus ik ga even naar de wc dan U bent mevrouw. Sorry. Uh. Uh. De deur ging zachtjes open. <laughs> nee, dat was mij ja, mijn, mijn buik. <coughs> Wij doen twee pogingen. Wat okay, want oh, dan ben ik een beetje een slappe lach. U bent mevrouw van der Hoek. Ja, ik heb u gebeld. Sorry, ik zat te door. Ik wou jullie vertellen dat je uh, mocht beginnen. Maar begin maar. Pas van los. Sorry. Dank Sebastien reeds los en lachte uit <laughs> bijvoorbeeld. Maar dat geeft niet om mij. Nee, ik ben er het wel goed. Ik moet gaan gaan. Oh, ben je eindelijk terug? Wat erg voor Matty. Ze is helemaal van de kaart. Ik bel op je. Die moet sneller. Dus ze is drank gehad. Uh... Nee, ik hoeft niet uit Dubbele tol. Hou toch op met dat gedram, jongen. Hou op. Jij doet gewoon waar je zin in hebt. Ik verbied je om verder met Peter Bronnen te, door te gaan en jij gaat naar Rotterdam. Ik verbied je om de juffrouw mee om te gaan. En ik krijg een telefoontje ja. dat je direct moet komen en ik zeg dat je niet te ja, had. Ja, leuk! Dat is ook een tweede zo. Het leukste vind omdat ik omdat je op tien uur thuis wilde zijn. Ja, maar dat kan ja. niet omdat ja. zij daar bij hem zitten lullen en dat vind ik dom. De band loopt inmiddels. Wat wil je ook alweer over Ja. Lopen van hoor. Lia, kom snel. Oh. Ja. Nee, goed. Geeft niks. We draaien hem terug naar het... Uh, oh, ja, goeie. toch tamelijk lange witje. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar voor de techniek is het toch aardig wat meer te doen is. We pakken oh, het daar weer op. Oh, Die super eikel, die komt daar. <laughs> Ik heb die eikel nou. Hop terug. God, dan weet jij met een super eikel, hè? U. Oh, wat stom. Nee, prima. Zo, we plakken hem op weer bij ik dat weet je. Het is moeilijk. He, gezellig, hè? Zo is het met je uit. Ja, doe je dat met al je patiënten? Ja, hoor, allemaal. En dan een vette rekening erachteraan. Hé, hm. ik neem nog wat van die. <lacht> Ik neem nog wat van die feta in die Griekse salade. Nou, dan neem... moet je niet doen, alsof ik dat altijd doe. En ik neem nog een hap van jou. Oh. Oké, okay, het lijkt wel Gebeurd te zijn, hè? is <laughs> per Nee, dat vragen we vorige ja, week. Ja, daarom juist. Allemaal excuses van vorige week. Wij werken gewoon niet zo geweldig. Je doet dus nooit... Ja. Nee. Spakken in de golf vol. Echt, dat maakt me geen moer uit. Nee. Wat is ze dom, hè? Wat is ze dom? Ja, het is een natuurtalentje, maar dom. Beste meid, er zitten geen papieren bij. Is dat altijd zo? Waarom interrumpeerde jij? En ik wil niet dombo mogen worden. geen enkel tegen Freddy zeggen. <lacht> wat kom jij hier doen? Op de gang, op de gang. Op ja. intellect was je uitgezocht, nee, niet? Je <lacht> <lacht> <lacht> en zun, wat kom hier doen? En dat dat mag nog een keer over. Trouwens, wat hebben we. Dan ga ik er eens dus op zitten letten, hè? <lacht> ja. br br br ha. Brandy, Brandy, Brandy. Zeg maar gewoon noemen. Bren. Bren. Ach, ik vond het toen niet zo belangrijk. Dat is het dus wel, nee, dat. Nah, daar had ik veel iedere achteraan moeten zitten, sorry. Dat is het dus wel, Akati Christie. En nu, meneer Pierrot? Poirot, mama, Hercules, Poirot. En dat doe ik zelf <laughs> niet goed. Ja. Poirot, mama, Hercules, Poirot. Daar hebben we het weer, O'Lilly, hè? Ja. <laughs> Geen moeilijke woorden voor die jongen erin nee, schrijven, hè? Nee, dat moet je hè? niet doen. Nee, dat is mijn zoon. Kan hier, weer? Ja, we gaan. Maar... Poirot, mama. Hercul... Hercul, Hercul, Poirot, Hercul, Poirot... <laughs> Poirot, mama. Hercul, Poirot. De Belg in de boeken van Christy. Die die bij hoe ik veevoer werkt, hè? Huh. Ja, laat me nou even vertellen. Toen nou. Sorry. Nou, die kwam dus aanlopen met een sjaal. En dat bleek dus de sjaal van Matty te zijn. Joris helemaal over de rooien natuurlijk, toen die sjaal van zijn zus. Dat ben ik, hè. Ja. Wat? <mulvis> Wat zeg je? ik ja, heb het niet verstaan. Wat is <mulvis> <inutiliser> ja. het? Dat wordt dus het liedje van Joris, hè, weet je dat? Oh, dat zou je leuk vinden. Wil ik wil het wat gebruiken. Kan uh, je de bronnen van zijn lijst afhalen? Nee, hey, hey, dat schilderij moet niet daar. Hoor die moet op die andere band. Oh, net zei je dat. Nee, hey, nee, nee, nee, nee, dat is die. Ja, zeg maar. <lacht> oh, dit was zo goed! Ja. Je... Je moet... Nee, Johann, zo... dit wordt mijn roer dat is een beetje te Nee, maar hoe moet ik nou aanreageren ah, als jij het hele en de klant halen? Dat kan niet. <lacht> Ik vond het zo leuk improvisatie. Ja, dat ik even gaan spelen. Wat zei je uh, daar nou zo net? Pardon, ja, ik, ja, ik ook, te zien. Ja. Hoe die tuut nou niet? Ik heb een tuutje. Maar ah, ze even. Godverdomme, dat komt daar vandaan. Ja, vertel, die moet ik ze nu weer Waar hebben. ze even. Ja, wil, wil jij het doen? Nee, nee, doe jij het maar. Nee, ik moet nou nu uh, blasje Daar was ik heel bang voor. Blah, ja. de hele Ja. Je schijnt te vergeten dat je bijna bij de begrafenis van Jonas had gestaan. En dat we, dat we nu dan wel te danken gehad hebben aan dat. Ze, nou, sorry. Hij hey, is telefoon. Ja? You know? Die alleen die telefoon. Hé, Je weet uh, toch alles zo goed? Nou, dan kan je ook die telefoon opnemen. Uh, die zal nog geweest zijn. Wacht even, we doen hem we doen even helemaal uh, open. Wil je nu eens naar mij luisteren? Dat mensen. Het is geen mens! Precies, het was een chameleon, een bloedzuiger. Alleen omdat ze nu dood is, en op een klote manier aan haar eind is gekomen, word je sentimenteel. Van de doden niets dan goeds nou. ik pas voor die krokodilletranen van jou. Hoe dan ja! Is morgen die presentatie? Ja, in het uh, roefje om half vier. Oh, daar zit ik op school. Nee, die is wegen... Gewoon door op hetzelfde slecht aan. Nee, die zweeg is wegens executie. Nee, die zweeg is wegens executie. Executie! Nee, die zweeg is nee, wegens... Kan je weer? Nee, die zweeg is wegens executie. Ik kom er niet uit. Ik kom dat woord niet door. Ja, nou, executie. Executie. Ja. Executie. Okay. Nee, die zweeg is wegens executie gesloten. Verdi! Oké, okay, we kunnen beginnen. Is het weer goed tussen ons? Ja. Maar ik wil je al die tijd nog iets vragen. Dat zeg ik. <lacht> <lacht> Zijn we maatjes? Zeker weten. Slaap lekker. <lacht> oh, Ik moet houden. God zo, ja, Jezus, ik heb hier het verkeerde blad van plaats in de twaalf kan ik er dus niet uit Waar je gisteren drie Kati specials hebt gedronken. Nee. Kati Specials. Spe Kati specials. <lacht> Waar je gisteren drie Kati Specials hebt gedronken. Nee, wacht even. Even dus opnieuw. Nee, dat? Uh, dat is dat? Het is een uh, firma in uh, dierenfarmaceutica. Dat uh, <lacht> <lacht> is ook een lekker. Oh, Farmaceutica? Okay. Misschien, Misschien, dierenfarmaceutica. Misschien. Dierenfarmaceutica? Dierenfarmaceutica. Ik kom er wel uit hoor. Tot Wacht even. Dit kan nu helemaal niet. Nee, Nee, godverdomme. Oh, wat een gloten snoer. Jij durft? Het was wel er erg voor ik. Het. Het eruit, Echt ja. dat ik het eruit had. Ja. Ja, ik pak eens even bij jij durft. Jij durft? Ja, het was eruit voordat ik... Voor, uh, sorry, jeetje. Dat is een moeilijke zin. Ja, Nee, maar je deed het heel goed, dus denk eraan. Dit is qua ramp heel erg. Jij durft? Ja, het uh, was... Nu blies je microfoon dicht. Even iets voorzichtig. Sorry <lacht> Jij durft? Ja, het uh, was eruit voordat ik er erg in had. Ja. ja. Die is volgende week jarig, dat is ook zo. Wat wil die hebben? Weet je dat? Ja, wat denk je. Boeken natuurlijk. Ik zag haar nog eens een vriendin bij het station. Waar is die dan naartoe? Ja, naar Amsterdam, zei die. Wat moet hij dan? Naar Rotterdam. Naar Na Rotterdam. <laughs> Dag, meneer Van der Hoek. En hoe bevalt het, Farouk, bij hoed... Euh... <laughs> <laughs> dat heeft niks, hoor. <laughs> <laughs> <hijen>, dat is oké, het Zo. Ja, er zitten een paar vaste grond die ik erg graag zou... Maar op de is vindt het prettig. Dan is een beetje een hoop ah. straks met monteren. Dat hij ooit tegen Peter Bronnen zei... dat zes miljoen Joden sterk overdreven waren. Een leugen. Goed. Goed, en, je hebt gelijk. En dat hij die rot wel eens zou laten ruiken wat gras was. Gras nee. was, sorry, gras was... Gras. Ja, oh, gras. die was Iatroso. Ja, gras. Die bronnen was ook Iatroso. Ook nog. Uh, Eigenaar, noem je dat alleen maar even aan. Ja? Grasduinen. <laughs> <Ja>, sorry. <laughs> Joris. Je pakt je microfoon bij, Muts. Even terug. Ja, slim hoor. Nou, Wil je wat horen? Ja, tuurlijk. Maar wanneer komt het uit? Oh, heel snel. En daarom uh, moet ik nu weer naar de studio. Nou, wacht even. Ik zit klaar. Als deze het nog doet, zijn we de oude. Oké, okay, we kunnen beginnen. Ja. Nee, Oké, okay, we kunnen beginnen. Sorry. Sorry. Ja? Ja, dat is toch goed? Ja. Gaan we door? Kip dan wel. Oké, okay, we kunnen beginnen. Kent. Onzeker wat de toekomst brengen zou Liep ik over pleinen heen met zoveel mensen zo alleen En iedere etalage eruit zag ik er steeds hetzelfde uit Altijd in mezelf gekeerd, naar anderen gereserveerd Tot ik plotseling geroepen werd door jou je noemde mij bijna, bij mijn voornaam en mijn achternaam, zo gaf je mij het recht op mijn bestaan. Steeds erger weg. geloofde niet in wonderen dichtbij. Altijd in een droomenland, niet hier maar aan de overkant. Als ik mijn ogen opensloeg, was dat omdat men mij het vroeg. Gelukkig net niet weggeteerd, ben ik volledig teruggekeerd. Iemand riep spontaan. Een naam die hoort bij mij, je noemde mij bijnaam. Bijna. omdat u mij met na Bed genoeg? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, no. Nee. No. Nou, law wel. Ja, dat is ook goed. Heb je niet opgezet? <laughs> Het was leuk te zien. <laughs> <laughs> I know. <laughs> <laughs> Engelman. En er. Daar hoor. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. day.